De Krochten, een zoektocht naar de wortels van de ledervok. Welkom terug in de tweede uur van ons interview met hallo voorman Henk Korn.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 toen wij in de opkomst waren, uh, zaten we nog te kraken. Hadden lager ja, overheidskosten. Uh, ja. ja. En uh, toen we succes kregen, dat was net het moment dat iedereen ergens ging wonen. En, yes, en, en, ja. en dat kon ook allemaal, of okay. zo, weet je wel. Ja. Dat, ja. Omdat de, de ge uh, band geld. genereerde genoeg geld... Ja.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 Of afgemixt in Engeland? Nee, dus met Engeland? Twee, twee Engelsen hebben het... Uh, of Engelsen hebben het geproduceerd. Hoe heet die gast ook meer? Zo'n <güls> duo was het. Uh, die, uh, die later Hansen en Hansen Of weet ik oh, veel die wat. Hansen, die, uh, die jonge. <laughs> <Ja>. jonge, <laughs> ja. jonge best, jongetjes uit Amerika. Ja, best wel big shot uh, ja. producer hadden we. Uh, <laughs> nee, nee. <laughs> maar de, dat... De, uh,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 ja, bedoel, ik gaf die gast een soort groen licht van... Uh, Doe maar wat je denkt wat goed is. En uh, wij gingen laagje voor laagje doen. En, uh, oh, ja, dat, er. En, en toen werd het en, te bedacht? Ja, en toen dacht ik van... Mm, met, ik, ik hou gewoon van uh, schuren, samenspel. En zo, uh, zo, zo werkt de band, weet je wel. Iets en, eerlijker. En iets eerlijker. Ja, kan je zeggen. Iets, ja. iets, iets meer moment vangen. Dat vind ik altijd een belangrijke. Ja. Want daarna hebben jullie die liedjes nog bij... Uh, Jan Douwe-Kroeske in een twee meter sessie ja. gespeeld. Of een groot aantal van die liedjes... van ja. in Plains to Fly. Ja. Ook met wat... Uh, uh, strijkwerk erbij. En, en, en een trompetje... die er doorheen ja, ja, Ja. Maar ja... ja. ja.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 Uh, best, wel, best wel veel aan Maar uiteindelijk uh, komen die dubs niet in. Dan zit je toch met een, met een, uh, een, een, een, een band die lekker aan het doorjekken is. Ofzo. Ja. Maar dat bepalen jullie nu ook zelf? En bij uh, A Million Place to Fly ja, is, het, is, is, het eigenlijk, is de band wat, wat, wat teruggetreden. En, en uh, hebben de producers eigenlijk het, het geluid uh, bepaald? Ja, klopt. Ja.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 Dat is uh, ja, dus, dus, dus, dus, dus een hele lastige, weet je, dat. <laughs> Ik vind... Um, haha. Die vind ik ook mooi. Ja, die is ook mooi. Maar <laughs> I'm not <a> senseless person. <laughs> <laughs> yeah. At least I don't want to be... Volgens mooi yeah. <laughs> Ja, een prachtige ja, titel. Ja, yeah. een lange titel ook weer. Yeah. Yeah. You don't need a guy with glasses on... and uh, the more I laugh, the more you do yeah. get...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 ik heb een tijdje terug, uh, hoorde ik die weer. Mm -hmm. En toen dacht ik van, nou oh ja, ik heb wel een glimlach van op mijn gezicht. Maar <laughs> nee. dat, da, dat was ook een plaat van, de, van uh, anderhalve dag uh, stond, stond het er eigenlijk op. Oké, okay, lekker snel weer. Ja. De, de, de hele plaat. En that's, Where's the Funky Party? Ja. Yeah. Oké. Okay. Okay. En, uh, en wat, wat, welk nummer vind je illustratief op die plaat? Oh, ik vind Blood heel goed. Blood.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 I'm right. Ja, we hadden het over hoogtepunten, dieptepunten... Uh, vanuit je werk. Het oeuvre van, van Hallo Veenraai. Ja. De cd's. Nou ja, je, je gaf al aan. De laatste vind je eigenlijk het beste. Is dat, is dat altijd zo? Nee. Met? Nee. Nou, Sommige artiesten zeggen dat. Hè? Ik bedoel, ik vond de eerste... Jeroen Hidden Guy with Glass... Dan vind ik ook nog steeds een, goed, een goede plaat... vanwege de... enorme... enorme beginners-enthousiasme...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 wie doet dat? Doe jij doe je dat met de band? Nou, de, de afgelopen platen heeft Robert Muda gedaan. En dat is eigenlijk uh, deze. Dat is ook van Robert. En eigenlijk deze al al staat hij er misschien niet op. Uh, The More and Dat was onze eerste kennismaking met hem. En die heeft toen daarna gewoon alle, alle cd hoezen gedaan. deze ook.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 de, die uh, ja, ja die, die, die CD gewoon op goed geluk uh, meegenomen, omdat hij er okay. zo anders uitzag dan, dan ja. de rest. En ons helemaal niet kennende. En uh, dat is. Uh, dat is. Ja, dat, dat is zeker, ja. ja. Het valt op wat je ook zei, inderdaad. Je ja. Ja. Ja. Dus, uh, wordt er misschien nieuwsgierig van, denk ik. ja, ja. ja. Want jullie hebben geen.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 Uh, nou, omdat het verdienmodel niet in het voordeel van de artiest is. Nee, klopt. Is, is die streamingdiensten die strijken ja, het geld op. Ja, ja. En je moet als ja. artiest wel zo verdomd veel gespeeld worden, wil je, da wil je daar überhaupt iets uh, aan overhouden? Ja, maar ja, het verdienmodel is toch gewoon optreden, optreden, optreden. En Dat is nu. Ja, is ja maar dat is. Ja. Vroeger kon je uit de platenverkoop uh, ja, een, een leuk nee, inkomen nee. halen. Ja, Tegenwoordig.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 En uh, ik, ik heb altijd, uh, uh, vond altijd wel van hé, hey, optredens, dat genereert uh, uh, geld. Ja. maar dat genereert ook uh, contacten. En, Zeker. En ja. uh, gesprekken. Gentrijd, ja, ja. En uh, lekker in de auto zitten. En <laughs> <laughs> ik, ik vind het nog steeds niet.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 verkopen na het optreden ga je toch een beetje met mensen babbelen klopt ja, en ja. sommige muzikanten vinden dat een hel ik vind het wel leuk want dan wordt er voor mij opgeruimd <lacht> <En> dan, uh, <lacht> ah. ja. <lacht> ja ik uh, ik ik, uh, ik hou ja, op de een of andere manier uh, hou ik wel van dit soort leven La, Nou, bedankt ja. voor het bruggetje. Ja. <laughs> <laughs> Sex, drugs en. Uh, rock and roll. Rock and roll. Ja. <laughs> Daar nog mee te maken gehad? Nou, misschien in, misschien in, in, in deze tijd. In oh, de naveltijd. Ja, de ja. naveltijd. Ja. De, de doorbraaktijd. Maar ja, wij wij, wij. wij. Ja, het overkwam ons. Ik weet niet. We, we zijn nooit echt zo'n. Uh, van die gasten in leren broeken geweest die. Uh, nee.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 ...vond ons altijd wel... Uh, ...nooit het hoofd verliezen of zo. Weet je wel? Je, ja, okay. ja. het, het, was nooit, het, podium, uit, het, het of gewoon iets algemeenheid. Het, het was nooit uit frustratie dat we dat gingen doen. Maar het was gewoon omdat we er tegenaan liepen... ...hé, hey, dat lijkt nu wel leuk, weet je wel. Het was niet zo van... ...we gaan, uh, we, we gaan nu vertrekken naar de Huppel de, de, de, pup, de pup, ...en dan gaan we ons helemaal gek uh, drinken ja, ja. En, en veel gebruiken.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 En, ja. en daardoor uh, kon, je, kon je wel weer... Was er niks aan de hand de volgende nee, dag of het zo? Terug, ja, ja. En, en, en ja. terwijl de anderen, die... Uh, <laughs> ja. Volgende morgen? Ja, ja. maar we, we, we waren niet heftige rock roll. Dat, dat, nee. Dat, dat, nee. Dat, dat deden we... Dat, kon, dat okay. konden we niet, blijkbaar. Want hoe typieer je jouw muziek eigenlijk? Ja. Um, ja, dat is een goede vraag. Ik, ja, ik zeg, ik zeg gewoon altijd: het zijn, het zijn uh, popliedjes. Maar Er zit wel een deels... een uh, neurderigheid erin of zo. Uh, zo. Neurderigheid, neurderige popliedjes, ja, ja. Ja, gewoon popmuziek. Nou, met af en toe een stevige noot? Ja, af en toe een stevige noot. Ja. Ook, ook romantisch, denk ik. Ja, ja. Ik, denk, ik denk wel romantisch. Want wij, in, in de kraaktijd speelden wij heel vaak op kraakfeesten. En daar uh, waren wij als romantisch okay. yeah. de Romantische de, nood. De anders klinkende, de, de niet te ja, ja. boze band. Ah. Ja, want uh, de, de, ja, dat de, is de, geen genre. De, de, <laughs> nee. de, ja, want de, had je speelde allemaal op van die keiharde punkbands. Ja, en dat okay. uh, vloog alle kanten uit. Ja. En uh, daarna gingen wij spelen of daarvoor. En uh, wij waren veel vriendelijker. Zo, ik bedoel ik, ik vind het ook leuk om uh, publiek aan te spreken en ja, ja. reactie te krijgen ja, reactie te krijgen een soort ja. Uh, ja, jullie zijn natuurlijk in de punkperiode ook groot geworden eigenlijk wel hè na punt begonnen eind jaren zeventig ja om 80 ja ja maar ja. ja. ja. ja. ik heb wel punk meegemaakt bewust ja. dat, ook dat, bewust gespeeld ja, dat was meer een geintje, denk ik dan. Het was nooit uit frustraties... Dat, dat, dat, dat ik punk ging spelen of okay. zo. Maar... Um, omdat, de, de, frustratie is een, is een hele goede basis... om uh, punk op te spelen. Ja, zeker. Van, ja, ja. van, uh, uh, gooit, ja, uh, gooit maar van je af. Ja. Um, ik, uh, ik was denk ik een jaar of 16. Ja, 77. Ik ben van 61... Ja. <lacht>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 dat was de druk ja. voor, voor, voor de punk. En uh, ik, ik, ik kon mijn vinger er nooit op leggen. Van wat is hier gaande, weet je wel? Ik begreep pas later natuurlijk. En uh, dat, dat, dat vond ik... Uh, uh, vond ik een beetje gek. Ik, la, laat ik het zo zeggen. Okay. Ik, ik vond het een beetje gek. Want we, ik speelde toen ook in uh, een duo. Korn en Henk, heette dat. En uh, dat was pre uh, tijd. En uh, duo Cor uh, Henk, die, uh, die speelde op buurthuizen op bejaardenthuizen, uh, <laughs> punk, uh, holen en uh, weet ik het allemaal. Cor, die speelde accordeon en ik zonde erbij. Oké, okay. wat uh, <coughs> Witjes? Nee, Cor van <laughs> okay. Kuijeren heet hij. Cor van Kuijeren. Ja, en Cor uh, die... Uh, of, uh, en, en Nou ja, we kwamen dus op zo'n punkfeest terecht. En uh, nou, we werden helemaal ondergespuugd, weet je wel. Oh, helemaal ja. helemaal ja. ondergekwijld. Dat is uh, Dirk ook, ja. Ja, <laughs> ja. ja. Dirk Polak, ja. En toen dacht ik ook van, van ja shit, wat is hier? Uh, ja. wat, wat mot dat hier, weet ja, je wel? Inderdaad, ja, inderdaad. Ja. En uh, nou, toen zeiden ze van, ja, dat is een, dat is een waardering. Oh. <laughs> ja. ja. Nou ja, goed, oké. Okay. En eh... Uh,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 heeft geen uh, lage uh, verdiepingen nee, of zo. Ja, wat, wat, wat je raakt ja. of zo. En dan, het, is, het is meer misschien voor de band zelf dan voor het publiek. Ja, ja, ja. zou je kunnen zeggen, ja. ja. ja. En, uh, en punk gaat natuurlijk ook om energie. En niet om, uh, om, ja. um, uh, om dat je geraakt wordt. En da uh, daar moest ik ook wel even aan, uh, ja. aan, ja. aan ja. wennen ja. van. Ja. En dan is uh, als je speed. Als ik toen destijds in eh, 1977 speed had gebruikt... had ik het misschien allemaal prachtig gevonden. Maar okay. ik uh, was toen nog niet goed op de hoogte van, uh, van uh, dat soort narcotica. <laughs> <laughs> Inderdaad, ja, ja. En vond je toen wel bands die in die periode speelden uh, oké? Okay? Ja, wat... ja, de div was je natuurlijk. Ja, maar ja. dat vond ik niet echt punk. Nee, maar... Het dat... was hele hoekige... En new wave...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 Ook jij en ik denk iedereen, ook jij en ik denk Chris Het Ato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 Rondgehangen. Uh, ja, ja. Nou, en, en, en, en daaruit voortvloeiende kwam er toch een soort um, um, stroming uh, naar buiten, be, be, noem, noem de div. En uh, welke mensen hadden ze er nog meer in? Ja, Vete Flowers. Ja, ook, ook, ook eigenlijk een, een, een, een, een voorbeeld van uh, okay. dat het in die, in die tijd kon je dus muziek maken.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 Zoals QB en zo'n een heel goed voorbeeld. Ja, superbelangrijk. Ja. Ik bedoel, anders hadden wij geen uh, muziek... Uh, hadden wij niet op zo'n manier muziek gemaakt. Ah, uh, nou dat vind ik leuk om te horen. Waarom ja. niet? Ah, ah, nou ja, dat is gewoon... gewoon, gewoon de, de, de, de, de, de basis begint toch uh, met... Uh, jailhouse Rock of uh, ik noem maar wat. Weet ja, je wel? Voor ja. de... Yeah. Uh, want ik zat gisteren in de auto... en dat nummer kwam opeens langs... Jailhouse Rock. Dus al het elektronische... en dat ja, misschien ben ik een oude lul... dat ben ik ook... vond ik dat van... oh, dat klinkt goed, dit. Van Elvis Presley, ja. Ja, dat is heel goed. Maar dat heeft... Is dat blues? Nee. Ja, ja dat is blues. Rock'n'roll, blues. Blues en rock'n'roll. Dat gaat bij elkaar, toch? Ja. Hij, heeft, hij, hij heeft ook drie akkoorden, kom op.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 Dus wat geld verdienen. Ja, ja. ja. ja. nou ja, goed. Allemaal goed. Allemaal goed. Alle 13 goed. Ja, dat was <laughs> gewoon... De, de, de, na, na de succes tijd uh, begin jaren 90. Uh, d, uh, t, uh, kon de band niet, voorzien, niet meer voorzien... voor alle inkomsten die, uh, die je nodig had. En toen kwam dit idee naar boven. Laten we een studio... Uh,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 Pff, ja, wat doe je? In een uh, gemiddeld jaar uh, 80 optredens of zo. Okay, yeah. En dan uh, dit draaien. Yeah. En dan lukt uh, het. En dan dan je genoeg. Voor de hele band? Huh? Voor de hele band? Nee, alleen voor mij. Alleen voor jou? Want ja, de studio is. Ik, ik, ik, jij ja. bent de eigenaar van de studio. Ja, ja. En, en, de, en, en de band, de, de bassist, die is aannemer. Dus die.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 Um, maar heb je daar en, hetzelfde doel mee als met Hallo Vendrij? Of is het gewoon leuk om met mellen en met uh, ja. muziek te maken? Ja, ja nou, te dat, dat ja. ten eerste. Maar ik heb helemaal geen doel. Uh, het moet gewoon goed worden. Het uh, moet, moet voor mij een soort geloofwaardigheid hebben. En als dat zo is... Of ja, een soort mengeling humor en geloofwaardigheid...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 New York Now I Live in Reno County Hi My name is O'Hart Captain O'Hart I can't Go back to New York Now I'm Stuck in Reno County I serve.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 dat noem je, jij succes? Dat je dat kan? Dat je, je, oh, dat je, je ja. Dat zou ik geen succes noemen, toch? Ja, misschien voor jezelf, maar naar buiten toe? Ja. Nou ja, ik bedoel... Het uh, gaat, ja. gaat helemaal niet om naar buiten toe. Dat vind van, niet van, belangrijk? Van, jij... Nee, bedoel... Nee. Als, ik heb ja. ook eerder gezegd... Als mensen het leuk vinden, vind, vind ik mooi. Als ze het niet leuk vinden, even goede vrienden. Ja, ja. Dus het succes hebben...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 wat je aantrekt of zo. Ja, ja dat geloof ik ook. Ja. ja, Maar ja, dat kan natuurlijk ook voor meer, hè? Dat kan veranderen. Je kan morgen opstaan, en denken: nou, wat ik, nou, heb ik, nou ga ik die kant eens op. Ah, dan, dat doe doen je, we. dan doe, dat doe, doe, je, doe dat. je dat. Ja. Ja. ja, ja. Dat is geen probleem. Je kan, je <laughs> kan altijd je, je... Ik wel een mooie levensfilosofie. Ja, ja, ja, ja. ja dat moet ja. je niet. Uh, niet te zwaar aan tillen, nee. Goed. Nee, Hoppakee. niet te zwaar aan tillen. De, het leven is toch een grote mysterie. Dus laten we, dat we daar... Dat is waar, ja. ja. ja. Ben je erg trots op? Trots op? Ja. Oh, trots op? ja. Uh, da dat ik dit gemaakt heb? Ja, of, of überhaupt. Uh, of uh, waar ben je het meeste trots op? Laat ik het zo zeggen dan. Ja. Nou, ik denk gewoon op het hele verhaal. Uh, op, op, op, op al deze albums. Ja, is en, okay. en misschien is ja. trots geen eens een goede woord. Maar gewoon een uh, soort, soort dankbaar dat het, dat het gebeurd is. Oké. Okay.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 So